Christian Bonenbakker met het nos Journaal. De Egyptische oud-president Mubarak is in het ziekenhuis opgenomen. Wat hem mankeert is niet duidelijk: hij zou zelf het ziekenhuis in de badplaats Sharm el-Sheikh zijn binnengelopen. Juist vandaag had de oud-president in Cairo bij de openbaar aanklager moeten verschijnen om verhoord te worden wegens corruptie en machtsmisbruik. Mubarak verblijft in el-Sheikh sinds begin februari, toen hij werd gedwongen de macht op te geven. De oud-president is 82 en heeft al jaren een zwakke gezondheid. Hij onderging onder meer een galblaasoperatie. Het kabinet gaat zich actiever inzetten voor Nederlanders die in het buitenland de doodstraf kunnen krijgen. Minister Roosentaal reageert daarmee op de kritiek die hij kreeg in de zaak van de Nederlands-Iraanse vrouw Zara Bahrami. Zij werd in januari in Iran geëxecuteerd. Veel kamerleden vonden toen dat Rosenthal te laat in actie was gekomen. In landen waar de doodstraf bestaat zal voortaan zo snel mogelijk na de arrestatie worden vastgesteld... of er een reëel risico bestaat dat de betrokkenen ter dood wordt veroordeeld. Verder wordt sneller bekeken of de Nederlander in aanmerking komt voor financiële steun. De Rotterdamse jongen die twitterde dat hij de schietpartij in Alphen aan de Rijn wilde herhalen... blijft nog zeker twee weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie zegt dat hij in juni voor de rechter moet komen voor het sturen van de dreigtweet. De jongen van 17 schreef in een bericht op Twitter dat hij de schietpartij in Alphen wilde overtreffen in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Hij werd opgepakt na een tip. Een eveneens 17-jarige jongen uit Leiden, die gisteren via Twitter een schietpartij aankondigde in een supermarkt, wordt donderdag voorgeleid. Het weer. Vanavond klaart het overal op. Minima vannacht tussen de 2 en 5 graden. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. In het binnenland kans op een bui. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS.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 Het radioprogramma van de hoop GGZ. Ik ben Marije van den Berg. We hebben vandaag ook bij ons in de studio een van onze cliënten. Met hem maken we straks uitgebreid kennis. welkom. Dankjewel. Ook in deze studio. Hoe lang ben je nu uh, inmiddels te gast bij de Hoop? Bijna negen maanden. Over, Bijna 9 een, maanden. Uh, ander, over een maandje, ja precies. Ja. Oké. Okay. En uh, wat is eigenlijk de reden dat je opgenomen bent geworden bij de Hoop? Uh, de reden, dat is uh, dat ik ja, verslaafd ben geweest aan de wiet, aan de cannabis. En uh, dat was toch wel uh, ja, de hoofdreden waarom ik uh, hier op de Hoop ben gekomen. Dus, ja. En hoeveel uh, rookt hij dan? Nou ja, gemiddeld rond de 20 jointjes. En dat was nog wel ja, het gemiddelde. Vaak schommelde het wel eens naar 25, 6, 27. Maar... 20 jointjes? Ja, 20 jointjes. Ja. Wat, wat deed dat dan met jou? Uh, ja, wat deed dat? Uh, om het makkelijk uit te leggen, het gaf me een relaxed gevoel. Ja, gevoel van uh, ik kan alles, uh, kan alles wel aan. Alles wat ik uh, aan het doen was op dat moment. Ja. Was je op zoek naar dat gevoel? Ja, nadat nou, ik in aanraking was gekomen met de joint wel, ja. Ik wil in die gevoel eigenlijk gewoon constant blijven, ja. Ik bracht je toch wel af van de werkelijke realiteit, zeg maar, ja. Okay. Dus, uh, ja. En Henoch is niet echt een Nederlandse naam? Nee, nee. Het is uh, oorspronkelijk Ethiopische naam, ja. Oké. Okay, en uh, maar weet je ook wat het betekent? Ja, ja. De uh, Nederlandse vertaling is naar Henoch. En dat is ook uh, een Bijbelse naam. Dat was een man die wandelde met God. En die op een gegeven moment ook was uh, opgenomen door God, dus uh, daar komt het, uh, het oorsprong vandaan. Ja. Wandel je ook met God? Nu wel, ja. Nu wel, ja. Maar Dat is een tijd anders geweest. Ja, ja. En, en vanaf wanneer ben je uh, gaan gebruiken? Uh, nou, dat begon rond, ja, toen ik bijna 17 werd. Ja. Dat, uh, in de buurt waar ik vandaan kwam was het gewoon heel normaal. Dus uh, ja, de meeste uh, ja, rookte en blode ook. Dus ja, op een gegeven moment uh, ja, rol je er toch op een gegeven moment uh, ja, in. Dus, ...je vrienden, de mensen in de buurt... Ja, ...als je nou niet blode, dan kijken ze een beetje raar ...hé, hey, dat bloe je niet, hoe kan dat? Dan denk je een keertje, ja, laten we het proberen. Toen, de, ja... kwam je in aanraking met dat lekkere gevoel... ...ja, dan denk je, hé, hey, dat is wel wat. Ja, dus zodoende ben ik... Uh, ...totaal, ja, ik ben nu 23... ...ja, echt vijf jaar... Uh, ...verslaafd aan geweest, ja. Okay, well, um... Je rookte dus zo'n twintig jointjes per dag ja. gemiddeld, met uitschieters naar boven vertelde je ja. net. En, en had het ook effect op jouw uh, omgeving, dat je op een gegeven moment uh, steeds op zoek was naar die kick? Uh, ja, in het begin was het natuurlijk niet zo heel intensief, maar op een gegeven moment begon het wel uh, op te bouwen. Dus ja, na een half jaar, een jaar was ik uh, op de twintig gekomen. Dat was onder andere, je gaat wel bij vrienden op bezoek. En je, je koopt natuurlijk zelf je wiet in de koffieshop. Ja, dan op een gegeven moment kom je ja, rond dat percentage uit. Ja, dus dat. Uh, ja, op een gegeven moment, als ik dat nou niet rookte. Ja, dan. Uh, ja, op een gegeven moment, in het begin zag je dat niet. Maar op een gegeven moment, later, zie je toch. Ja, je bent niet zo. Uh, zou ik het zeggen, zo vrolijk als altijd, zeg maar. Dus, uh, en daar hadden we, daar weten mijn ouders en mijn zusje, die weten er alles van. Ja, dat ik dan uh, echt zagarinig was of gewoon, uh, gewoon te vloeken, te uitgelde en zo. Dus dat was uh, ja. Ja, want, want je bent nu 23 jaar. Ja, ja. Woonde je nog bij je ouders thuis? Ja, tot mijn achttiende. Toen op mijn achttiende heb ik een, uh, ja, een meningsverschil gehad met mijn vader samen. Ja toen heb ik uh, ja, eigenlijk gewoon gezegd, de pot op met jou. En uh, dan ben ik weggegaan. En dan, zodoende heb ik gewoon goede contact met mijn moeder en mijn zusje gehad. En de rest van de familie. En die probeerden mij en mijn vader, ja, zeg maar, het, uh, terug te koppelen. Dat we het goed zouden maken. Maar uh, ja, voor mij was hij, ja. Je zou net kunnen zeggen, eigenlijk dood. Dus uh, op dat moment ja, had ik geen vader meer voor mezelf. Had ik ook gewoon geaccepteerd. Maar dat, dat was, was echt een hele. Ja. Een keuze die je toen gemaakt ja. hebt: hé, mijn vader bestaat niet meer. Ja, ja, ja, het speelde natuurlijk wel wat meer. We hadden heel vaak wel wat meningsverschillen. Ik denk heel anders uh, over veel dingen dan mijn vader. Ja, en op een gegeven moment ja, was het toch een keer de druppel op de emmer. Ja, en dan uh, ja, had ik die, uh, ja, op dat moment de domme keuze gemaakt en uh, gezegd: bekijk het maar met jou. Je ja. zegt nu domme keuze? Ja, dat ja, was heel dom. Ja. Het uh, was toch in het gevoel van: ja, ik, uh, bepaalde zaken gingen niet lekker. Uh, en er was toch ja, een opstapeling van verschillende dingen. En dan kwam dat er ook nog bij. Ja, dan maak je in uh, boosheid maak je gewoon wel eens domme ja, verkeerde keuzes. Ja. Ja, je vertelde al eerder in de uitzending dat je toen rond je zeventiende begon met blowen. Ja. Had dat ook effect op jouw relatie met je vader? Uh, ja, deels, deels wel. Maar ook deels weer niet. Want mijn moeder is christelijk. En uh, ik en mijn moeder hadden altijd wel op een gegeven moment ze waren toch achter gekomen dat ik blode had ik toch altijd wel discussies met mijn moeder... ...omdat mijn moeder ziet dat als drugs. En uh, ja, in Nederland is het softdrugs. Dus ja, daar heb je dan uh, een meningsverschil onder. Van, uh, dat ik altijd zei, ja nou als het zo slecht is... ...waarom bouwt uh, de overheid hier in Nederland panden... ...waar uh, ik legaal mijn uh, wiet kan kopen... ...en onder het genot van een bakje cappuccino dat kan, uh, ja, kan roken. Dus ik denk, ja als dat, als dat kan, ja, dan is er gewoon uh, niks mis mee. En, uh... Wat vuurde zij dan voor argumenten aan? Het is drugs in haar ogen, het is drugs en het maak je kapot. En uh, ja, mijn moeder is christelijk, dus ja, mijn moeder is niet zo'n uh, café type of een uh, stap ja, Ze doet wel gezellige dingen. Maar ja, dan, ja ze ziet zeg maar niet uh, hoe de sfeer in de koffieshop is, dat weet ze niet. En uh, ik kwam vijf jaar dag in dag uit, zeven dagen in de week in de koffieshop. Ja, en dan ben je op een gegeven moment een bepaalde band met uh, heel veel mensen. Je kent iedereen, zij kennen jou. Ze weten precies hoeveel suiker je in je cappuccino wil hebben en uh, hoe je alles hebt en drinkt. Ja, dan, uh, ja dat is toch een, uh, een deel van jezelf. Dus je ja. voelde je een soort van welkom. Ja, ja. proef ik een beetje. Gewoon. Ja, ja, ja, ja, je was ook uh, in die koffie waar ik ging, was ik ook heel welkom. Ja. Ja. Gekend? Want ze wisten zelfs hoeveel. Ja, ja, natuurlijk, uh, ze verdiende ook goed aan me, maar de andere kant, ik was altijd gewoon rustig mezelf, dus uh, dat speelt ook wel een rol natuurlijk, ja. Als je nu kijkt, ze vonden dat het drugs was. En softdrugs, nou ja, als het dan zo, uh, zo soft is, dan uh, waarom zouden ze het anders zo legaal verkrijgbaar maken. Ja. Is je mening daarbinnen veranderd? Ja, nu wel. Maar uh, toen niet. Want uh, ja, het is, ja, als zoveel mensen het gewoon doen en je kan het gewoon legaal kopen... Ja, dan is het toch heel anders dan de cocaïne en de heroïne. Dat, uh, en de ecstasy, dat heb ik nooit, uh, nooit gedaan. Ik heb niet eens een pilletje geproefd. Ik heb het alleen maar bij blowen gehouden. Ja, en uh, ja, ik ben er gewoon te veel in doorgeschoten. Maar ik zie toch, ja, dat het... Uh, ja, als ik nou uh, bijvoorbeeld wat gesprek had in de coffeeshop... De meesten, die roken ook sigaretten. Ik rookte ook dan twee pakjes per dag. Ja, dan als je tegen die persoon zegt, uh, ja, uh, je bent toch verslaafd aan sigaretten? Dan, dan geeft iedereen dat ook gewoon toen een koffie shop. Maar nu ik een keer met wat mensen in de discussie was geraakt, dan zei ik, ja, nou maar eigenlijk zijn we misschien ook verslaafd aan de wiet. Dan zegt iedereen eigenlijk gelijk, nee, het is lekker. Maar dan als je vraagt, ja, maar we komen eigenlijk iedere dag omdat het lekker is, zijn we dan niet misschien verslaafd? Nee, nee, nee, we kunnen zonder, maar het is lekker. Dus dat is toch wel onder de blowers, is dat voornamelijk dat ze dat uh, ja, niet zien als een probleem. Dus dat uh, wordt dan in een, in, een hoek, in een hoekje of een muur geschoven van, het is lekker, dus ja, het is geen verslaving. Dus dat komt denk ik ook wel deels doordat dat het legaal is uh, in Nederland, ja. Maar sigaretten zijn ook legaal. Je zegt dat ja. als iemand sigaretten eh, sigaret rookt... zeggen ze eigenlijk wel vaak dat ze verslaafd zijn... maar ja. met wiet is dat niet zo. Wat, nee. wat maakt dan dat ze dat bij wiet niet willen herkennen... dat het verslavend is? Uh, nou, dat is een goeie. Ja, ik denk toch ja, dat, uh, dat het niet zo'nzelfde uitwerking heeft... als uh, cocaïne en heroïne. Maar gewoon, ja, het is... Ja, als je kijkt, ja bijvoorbeeld veel rapsterren of uh, zangers die blowen ook. Dus dat geeft ook een bepaald beeld. Maar op een gegeven moment als veel mensen het nou gaan doen, dan ja, dan wordt het toch ja, het is uh, hoe zou ik het zeggen? Ja, geaccepteerd in de samenleving. Het is normaal dus ja, je gaat niet uh, in een radioprogramma horen: hey, ik heb even uh, een grammetje kook bij die en die gehaald. Dat, dat weer niet, maar bijvoorbeeld: ja, Snoep Dark kwam in het land en die zat in de in de Bulldog Coffee Shop in Amsterdam. En dat is dan weer groot nieuws. Dus ja, zo zie je toch dat. Uh... Ja, het, ja, hoe zou ik het zeggen, de overheid, de samenleving, dat toch wel een beetje onbewust stimuleert. Ik denk dat als ze het zouden afkappen en zouden zeggen, ja, dat uh, mag eigenlijk niet meer verkocht worden, ja, dan gaan mensen toch wel heel anders over praten. Maar het zal Is, toch, ik, ja. ik, ik proef er iets in dat je zegt, van eigenlijk zou de overheid daar gewoon een ander statement in moeten nemen. Ja, ja, ja, nu wel, toen niet, maar uh, nu wel, ja. En jij vertelde al eerder van nou, iedereen die eigenlijk wiet rookt. Zegt van nou, ben ik verslaafd? Het is ja. gewoon lekker. Maar toch zit je hier nu negen maanden opgenomen. Ja, ja. Wat is dan dat moment geweest dat je zegt van hé. Hey, ik uh, ben wel verslaafd of ik heb hulp nodig, want ik red het niet alleen. Uh, nou, dat was. Uh, hoe zou ik het uh, het beste kunnen uitleggen? Het was dus. Uh... Ja, op een gegeven moment, ja. Je had veel gesprekken gehad natuurlijk met je moeder en zo. En er uh, zijn ook wel wat mensen in onze kring die ook wel af en toe een jointje roken. Maar waar de familiekring dat natuurlijk niet echt 1, 2, 3 wist. Ik was gewoon heel hopelijk erin. Ja, is toch, ja. Op een gegeven moment ga je gewoon nadenken. En dan ga je toch denken. Hé, hey, als ik nou die uh, jointje nou niet neem. Dan, ja, dan uh, ben je toch, toch anders. Dus uh, ik heb dat toch gezien, zeg maar, van dat ik... Uh, hoe ik zag dat ik afhankelijk was, dat was gewoon echt dat ik, uh, ja, als ik het gewoon niet gerookt had, dan was ik gewoon, ja, niet lekker in mijn vel, was ik gewoon zagrijnig en uh, ik pakte heel wat dingen anders aan, zeg maar. Dus uh, op een gegeven moment, ja, het is moeilijk om dat concreet uit te kunnen leggen, maar je voelde gewoon op een gegeven moment, ja, weet je, uh, je doet dingen heel anders. Dus ja, het gevo qua gevoel was het toch, uh, je bent er toch afhankelijk van geworden. Dus mede dankzij ook dat ik uh, voor heb gebloot natuurlijk, dus ja. Maar toch moet je dan op een gegeven moment de keuze maken van hé, hey, ik ga hulp zoeken. Ja. Wat, wat heeft toen die keuze eigenlijk zover gekregen? Uh, ja, ik, uh, ik blowde al heel veel. En op een gegeven moment kwam ik toch net op een gegeven moment uh, voordat ik op de hoop kwam. Die jaar daarvoor. Dan uh, had ik ook wel wat problemen gehad in mijn bedrijf. Toen begon ik nog meer te blowen. Dus toen kwam ik rond de 30, join 30 jointjes uh, per dag. Ik was door de zakenpartner een beetje bedonderd. Ja, en dan kwam ik in wat rechtszaken en wat dingen en wat toestanden terecht. Ja, dan. Uh, op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment. Uh, keek een ik keek naar een televisieprogramma. En dat was. Uh, uh, ja, nu weet ik dat toeval ja, niet echt. Uh, zou een, een toeval bestaat niet, daar, daar, daar kan ik me nu wel bij aansluiten. Dus van, ik keek naar die zender en was helemaal even geflipt in mijn hoofd. van Hoe moet ik bepaalde dingen gaan regelen? Ik had verschillende opties. Uh, ja, toen was er een voorganger Ik deed gewoon uh, de televisie aan Dan kwam ik op, de, op een regionale televisiezender. Die voorgang heette Pastor Noza De achternaam weet ik niet meer En die vertelde eigenlijk van uh, ja, Hoe mijn leven precies tot nu toe is gegaan Waar ik op dit moment nu ben Dus ik was echt Of jouw een, leven? Ja, ja. dus ik had de joints in mijn hand En ik was even in de shock van uh, Ik moet hem even harder zetten nou oh ja, en dat was gewoon precies... Legde die uit van waar ik doorheen ben gegaan... en waar ik nu op dit moment zit... en welke keuzes ik wil gaan maken. Leek net alsof ik die man gewoon had gebeld... en had uitgelegd, zeg maar... Ja, dit en dit en dit is mijn probleem. Want waar ging jij doorheen? Je zei net dat je, dat je ja, een conflict had stond, met... Uh, uh... Ja, ik had wat conflict... omdat ik heb een eigen bedrijf gehad hiervoor. En uh, ik was, zeg maar... Ik, had, uh, ik was zeg maar gewoon de, de hoofdaanspraak, het was voor mij... ...maar ik had ook wat uh, mensen onder mij. En ik had de zakenpartner waar ik dat mee heb uh, opgericht. Maar die heeft dus bepaalde fraudeleuze handelingen gedaan... ...zonder mijn medeweten. En die rekeningen waren zo hoog opgestapeld. Uh, maar die kwamen ook niet op mijn bedrijfsadres. Die kwamen dus zeg maar op een hele andere adres. En uh, ik kwam eigenlijk pas daarachter... ...toen ik een brief had gekregen dat ik failliet was verklaard toen pas kwam ik erachter van, wat is er nou aan de hand, dat was dus dat hij het op een hele andere adres, dus dingen had besteld en bepaalde afspraken niet met uh, zeg maar andere klanten was nagekomen en die maanden dat aan en die, hij had het weer doorgestuurd naar een ander adres, dus op een gegeven moment dachten mensen dat dat ook een vestiging was van mij, dus uh, Zo. En op papier ben ik natuurlijk aansprakelijk dus ja, dan komen ze op een gegeven moment, komen ze naar mij maar toen uh, was het kwaad al geschied, zeg maar, ja want ja, Dat klinkt allemaal heel heftig, maar wat voor bedrijf had je dan eigenlijk? Een beleggingsadviesbureau heb ik gehad, ja. En wat, wat was je werkzaamheden daarbinnen? Ja, daarbinnen was voornamelijk uh, ja, kijken welke aandeel het meeste rendement uh, geeft voor, voor mezelf en natuurlijk voor de, de klantenkring die ik aan het opbouwen was. Dus. Ook voor jezelf? Dus ja. het was uh, altijd op zoek naar wat, wat geeft het meeste geld? Ja, ja, ja. Ja, dus uh, dat was ik al vanaf een jaartje of 15, 16 al geïnteresseerd Dus uh, ja, dan keek ik altijd al naar dat soort dingen, naar de zakelijke nieuws En ik hield mijn eigen grafiekjes bij, van hoe of wat En ja, dan keek je dat, en dan uh, ja, dat was, uh, ja, dat had ik wel wat mee ja. Ja, Wat maakte dat je daar wat mee had, met van die cijfertjes? Uh, en... Nou, niet voornamelijk het cijfertjes, want ja, rekenen was nooit mijn sterkste kant geweest Maar natuurlijk ken ik wel uh, alles op de rekenmachine doen De dingen van hoofdrekenen, dat weet ik wel maar uh, ja, zeg maar, het, uh, het investeren van, van je eigen geld in bedrijven die het op een gegeven moment uh, goed doen. Dus je helpt ze uiteindelijk. En uh, daarnaast, zonder dat je eigenlijk dus uh, hard hoeft te werken, uh, dat je daar gewoon winst eruit kan halen en dat je zelf erop beter wordt. En dat uh, sprak me natuurlijk aan. Ja. De dollartekentjes stonden in je ogen, als het ware. Ja, ik had dollartekens voor mijn ogen. Ja, ja. En dat, uh, ja. Daar zag ik wel heel wat in natuurlijk. En ik had best wel wat kennissen die ook vaak voor adviezen toen uh, naar mij kwamen. Toen ik een jaartje of 17 was. 16, ja. En uh, ja, 9 van de 10 van de adviezen die ik had gegeven was een aandeel gelijk uh, omhoog gegaan. Dus ja, ze dus zeiden allemaal tegen mij, ja, waarom begin je dan niet zoiets? Want ja, het zit, uh, ja, het lukt toch op een of andere manier. Dus uh, de aanpakken die ik gebruikte was toch wel uh, effectief, ja. En uh, je vertelde de betekenis van je naam, dat het ja. afkomt van Henoch, de man die wandelde met God in de Bijbel. En je zei toen van, nou dat deed ik vroeger niet, maar vandaag de dag wel. Ja, ja. Ik wil graag uh, met jou luisteren naar een, een lied wat jou aan, heel erg aansprak en dat is Draw Me Close To You. Oké. Okay. gaan we nu luisteren. Waarom is het nummer zo speciaal voor jou? Uh, het heeft, uh, ja, ten eerste het is het een mooi nummertje, de muziek, alles eromheen is goed. Maar uh, qua tekst is zeg maar, uh, als ik kijk uh, nu naar het heden, en naar toen, zeg maar dat mijn uh, doelsten, doelstellingen die waren heel anders. Dus toen uh, was ik echt gericht op van: uh, Ik wil rijk worden, ik wil het gaan maken en het kan me niet schelen hoe ik het doe. Als het nou legaal is of als ik daar de illegaliteit erin moet gaan... om dat te gaan stimuleren, dan ben ik bereid om die prijs te betalen. Ja, en als ik kijk dan... Uh, ja, dat was gewoon ja, mijn grote landhuis kunnen hebben... Hè, een mooie Lamborghini voor de deur kunnen hebben. Dat, was echt, dat zat echt in mijn eigen plannenboek. En uh, dat hield ik ook altijd bij van... dat was mijn einddoel en ik heb daar tussenstapjes voor. Dan iedere keer dat ik een doelstelling heb gehaald... dan kruis ik dat ook gewoon weg. Dus uh, dat was een soort van gestructureerde planning om daar naartoe te werken. Ja, dan... Uh, als ik dan zie, ja, ik was er denk ik toch wel een beetje... te ver in doorgeschoten. Van, uh, op een gegeven moment als je niet meer naar trouwerijen gaat... en naar, uh, op bezoek gaat bij familie... en bij kennissen... dan uh, af en toe uh, ja, heel weinig belt, zeg maar. Uh, ja, dan... Ja, dan dat is ook eigenlijk niet goed, zeg maar, als je dus zeg maar ja uh, geld boven je geluk in de familie stelt. Ja, dat is uh, dat is niet goed. Nee, nee. Dus eigenlijk breid je leven alleen nog maar om de aandelen, in plaats van om, om het leven zelf. Uh, nou, niet aandelen. Het was gewoon een uh, hoe zou ik het zeggen een uh, een extra extra deel apart. Want het was ook gewoon. Uh, ik had ook andere plannen, zeg maar, om. Uh, ...bepaalde dingen te gaan investeren in een bepaalde houtbedrijf in India. Op een gegeven moment heb ik dat maar niet gedaan, omdat dat te, ja, te, te fraudeleus was. En, uh, ja, ik zat er wel aan te denken, maar op een gegeven moment was ja, ik uh, op een of andere manier was ik toch in de hoop terechtgekomen. Dus ja, toen was die plan een beetje uh, verwaterd. Ik had... Waarom is dat zo fraudegevoelig uh, dan? Uh, ja, nou, uh, je stelt een uh, bedrijf of een vennootschap op... En dat doe je dan onder het mom van, uh, ja, je wil, uh, je wil in iets gaan handelen. In mijn geval was dat de hout, wat ik wou doen. Want ik dacht, hé, hey, ik heb nu wat financiële problemen. En ik heb best wel wat vrienden die uh, accountants zijn en boekhouders. En die hadden mij dus een tipje gegeven. En daar heb ik dan zelf een constructie op gezet uh, met hun samen, papier technisch. Dat alles wel klopt. Zeg maar dan, uh, ja, mijn schuld was in totaal uh, door die faillissement 70.000 euro. Uh, en ik had zelf dus ook wat doelen om... Uh, dat was gewoon al een hele tijd zo om op uh, het internet wat te gaan doen. Dat ik daar veel kansen in uh, heb gezien en nog steeds zie. Uh, ja, dus op een gegeven moment uh, een goede, ja, goede kennis van mij die zei... Ja, ik heb contacten in het buitenland. En die heeft een eigen houtbedrijf. En dat verkoopt tropisch hardhout wereldwijd. En dat is, uh, dat is best wel prijzig op het moment. Uh, omdat het wel van heel goede kwaliteit is dan konden we eigenlijk papiertechnisch met uh, zijn familielid een deal sluiten van oké... Okay, wij kopen die hout voor uh, zoveel procent. En dan starten wij een vennootschap in België op... onder het mom van uh, van, uh, sorry, van een uh, naam hadden we nog niet verzonnen, dat zou nog komen. Dan zouden we misschien hout, bv of wat dan ook kunnen noemen. Dan, uh, ja, dan zou je zeg maar door zulke orders op papier dus alvast te gaan plaatsen... En door met wat accountants in België te gaan werken, kon je zo op een gegeven moment wat financiering regelen van minimaal 3 à 4 miljoen. En dat zou je dan weer op kunnen zetten in andere kleine bedrijven. Dus die zet je dan weer door in, in India, maar dan ga je wel heel diep eigenlijk. Dus dan betaal je in principe verschillende accountants om valse verklaringen en valse papieren voor jou okay. te maken. En zodoende ja, had je best wel een heel ja, best wel een, serieus, fraudegevoelige... Ja, plannen opgezet. Dat wou ik eigenlijk al in actie gaan brengen. En toen was het, uh, ja... Ik denk er nog stos, steeds... Uh, soms nog steeds aan dat uh, ik opeens in de hoop terecht ben gekomen. Dus ik wat, zie, ja. Hoe kwam je dan opeens bij de hoop terecht dan? Ja, uh, ja mijn moeder en ja, wat mensen in mijn familie... En wat mensen in mijn moederskerk, die ook vaak uh, bij wij ons langs uh, kwamen... Ja, die zeiden altijd, ja, ga naar de hoop. Uh, de hoop kan je helpen. helpen. Uh, ja, maar ik zag toen de wieten niet als een probleem. Ik denk, ja... Iedereen doet het, er is niks aan de hand. Uh, ja, waarom zou ik naartoe moeten gaan? Uh, ik denk, ja, ik, ben wel, ik, ik vind het wel best zo. Dus, uh, ja, maar op een gegeven moment, uh, om weer bij dat verhaal te komen... Van, uh, ...toen ik televisie zat te kijken en ik zag die voorganger Noosa op tv... ...die vertelde in één klap van hoe mijn leven eruit zag. Uh, eruit heeft gezien en dan op dat moment eruit zag. En uh, van waar ik... Uh, zeg maar doorheen zou mo nog moeten gaan en bepaalde keuzes moest gaan maken, en dat zat ook, zeg maar, in van uh, wat ik in mijn hoofd had: die uh, uh, bedrijf in de houden en zo op te gaan starten om zo van mijn schilder af te komen, dus ja, dat was dus uh, dat heeft me geraakt. Dus ik ging daar toch op een gegeven moment nadenken, nadenken van hé, hey, er komt toch een soort besef in mij ook van hé, hey, eigenlijk ben ik wel uh, heb ik best wel veel problemen op dit moment en uh, ik ben nou mijn uitweg eigenlijk aan het zoeken in wiet uh, om zeg maar ja relaxed te blijven uh, mezelf nog gewoon te laten zien van hé, hey, uh, ik kan het gewoon mezelf een beetje op te peppen natuurlijk en uh, ja, je reputatie ook naar je medemens die, die je allemaal kennen, want ze weten wat voor persoon ik ben ja, dus, uh, ja, dat was gewoon, ja, ik moest gewoon, uh, ja, was heel, heel apart eigenlijk. Want, uh, door die televisieprogramma was heel mijn kijk, zeg maar, uh, veranderd. En toen was, had ik gewoon gelijk mijn moeder gebeld, zei ik, hé maar, uh, ja, laten we toch maar afspraakje maken bij de hoop. Dus je bent ja, al, als het ware in je kraag gegrepen? Ja, ja, ja, ja, ja. dus, uh, ja, ik zei altijd, nee, ik zal het nooit doen. Maar ja, op een gegeven moment is dat toch wel, uh, ja, gebeurd, ja. I've run out of answers, I've run out of time And I'm so confused that I'm losing my mind It's gonna take a miracle to help me this time I'm traveling a road that has not one sign Je hebt ook een Bijbel voor je liggen. Ja, ja. Met een tekst uh, ja. Oh ja, die je die, uh, aangesproken heeft. Ja. Welke tekst is dat? Uh, dat staat in Jacobus, uh, hoofdstuk 1, dat is uh, vers 5 en 6. Ja, dat uh, is zeg maar ja, mijn spreuk, mijn tekst van de dag. Daar open ik ook altijd mijn dag in. Wat staat er? Uh, ja, oké. Okay. Dat staat, en als uh, iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een uh, golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer wordt uh, geworpen. Maar voornamelijk is dat... Uh, vers 5, als ik dus in wijsheid schiet. En ik weet niet welke vertaling dit is, maar ik heb dan de NBG-vertaling. En dan zegt hij in principe van, en als iemand van u in wijsheid kort schiet, laat hij die dan vragen. En dan, uh, uh, dan heb je, uh, ja, ik lees nu uit een andere vertaling, maar de NBG staat er uh, echt op van, en hij zal het je, uh, maak je niet uit hoe, dan ook, hij zal het je ook gewoon geven. Het zal je gegeven worden, dus dus dat is toch, ja. Ik zie dat als een belofte van. Uh, als ik kijk nu uiteindelijk naar mijn uh, eigen leven. door mijn eigen keuzes, door mijn eigen uh, wijsheid. heeft het mij geleid uh, op dit moment dat ik in de hoop zit. En het, uh, dat is goed. Maar uh, het kon ook anders gaan. En de, dus nu. Uh, ben ik dus bezig om mijn leven compleet te veranderen. Ik ben een het proces, het gaat goed, maar ik, uh, ik besef wel dat ik het alleen niet kan. Dus ik heb wel de hulp van uh, Jezus Christus nodig, anders gaat dat uh, niet lukken. Ja. Dus elke dag, je zei, ik begin elke dag met deze tekst, ja, elke ja. dag weer vragen om wijsheid. Ja, ja. En dan, uh, als ik in gebed ga, dan, ja, dan uh, sla ik mijn Bijbel open en dan uh, lees ik dat gewoon hard op voor God. Ik zeg, nou, dat beloof je me. En uh, ja, als ik het geloof, dan geeft u het mij ook. En nou schiet het in mijn hoofd binnen. In die vertaling van de NBG staat een eenvoudig weg. Dus daar, uh, dat zeg ik, dat, dat spreekt u dan ook, uh, ook uit. Van, ja, u zegt ook eenvoudig weg. Dus, als ja, je het op een eenvoudige ja, wijze mag vragen. Ja, ja. ja. Dus uh, dat is gewoon als ik het bestudeer, is het gewoon, als ik het vraag... dan uh, hoef ik daar niet moeilijk om te doen. Hij wil het mij gewoon heel simpel geven. Dat is uh, ja, door gebed... Ja, het hoeft niet lang te zijn. Als je het maar gewoon vanuit, uh, vanuit je hart doet. En dan zie ik toch wel uh, dat uh, ik heel veel dingen op een hele andere manier benaderen. Op een hele andere manier uh, ja, bekijk, zeg maar, dan hoe ik dat toen deed. Dus, uh, Volgens mij ja. ben je echt vernieuwd in je denken. Heel erg, ja. ja dat je eerst erg. zei van, uh, ik had geen probleem. Ik ja. uh, deed wel uh, wat wietblouwen, maar uh, dat was gewoon omdat het lek was. Ik was niet verslaafd. Ja. En gewoon omdat je die tv-uitzending je zo aansprak... Heb je de keuze gemaakt om je op te laten nemen bij de auto? Ja, met een joint in mijn hand was dat toen en een bakertje naast. Ja, ja. in de woonkamer. Ja. En wat zou je de luisteraars mee willen geven? Uh, ja, wat ik ze zou uh, willen meegeven is van, uh, als ik nou kijk in mijn eigen leven, is van, uh, ik kan het wel echt zeggen dat uh, voor God geen probleem te groot is. Dus geen situatie is onmogelijk voor Hem omdat als ik kijk naar hoe ik toen was, hoe ik uh, dacht en handelde over bepaalde dingen. Uh, dan, ik zou me soms afgevraagd hebben, als ik dat nou had gedaan en ik zou in België zitten, hoe zou het dan zijn? Uh, de rust die ik nu zelf ervaar, die had ik toen niet. Dus dat is wel een hele grote vooruitgang. Dus uh, dat is gewoon moeilijk om dat uit te leggen. Het is gewoon rust en vrede. En het is ook, uh, ik had alleen maar stress, stress, stress. Ik ben nu ook heel erg stressvrij. En uh, ik zat ook toen op een gegeven moment in de uh, faillissement. Dus ik heb een curator aangewezen gehad en uh, die heb ik nu nog steeds. Maar die curator die, uh, zeg maar, ja, die zette altijd druk van mij, ja ik moet de schuldsanering in. Dat was dus een van de redenen waarom ik dus in België iets wil gaan doen. Maar op een gegeven moment, uh, ik kreeg toen een belofte van God, via een, uh, een man van mijn moederskerk, uh, dat hij me zou helpen met alles. Dus dat ik gewoon naar hem moest gaan kijken. Dat heb ik dus uh, ook uh, serieus genomen, de tijd dat ik nog steeds hier op de hoop ben. En uh, ja, op een gegeven moment, ja, iedere ochtend, tijdens mijn gebed ook, uh, spreek ik ook gewoon die woorden uit van, uh, ja, dat niks onmogelijk is en... Uh, dat God mij dus hier op de hoop heeft geplaatst. En uh, dat hij zelf tegen mij dus via iemand heeft gezegd die mij niet goed kent. Dat uh, ik me geen zorgen hoef te maken. Dat hij alles voor mij zou regelen. En ik heb ook gezegd, dus hij zou ook die schuld voor mij uh, op een of andere manier regelen. En ik heb gezegd, ook al ben ik op papier nog uh, ja, 70.000 euro uh, armer, armer of lichter geworden. Wat ik moet gaan betalen. En dat is dan de prijs in de sanering. Uh, dan heb ik God echt gezegd, ik vertrouw erop... dat hij voor mij wel op een of andere manier een weg uh, zal banen, iets zal regelen. En ik heb ook echt die woorden uitgesproken van... Uh, dat ook al zie ik het nu niet, ik ben schuldvrij... en dat, dat sprak ik ook gewoon iedere dag gewoon uit. En uh, ik zeg, het mag op papier zo zijn, maar ik ben er vrij van. En uh, nou toch, niet voor deze... want met de hoop gaan we dus ook wel naar Zwitserland... Twee keer op een jaar, en niet deze keer maar de afgelopen keer, dat was in de zomer dat was zeg maar uh, net één week voordat we naar Zwitserland gingen Toen was ik op, de, op mijn werkplek hier aan het werk En opeens kreeg ik een, uh, een e-mail binnen van ik moest met spoed de curator terugbellen En uh, ik vond het al heel raar want ze communiceren eigenlijk nooit met e-mail Dus het zal wel heel dringend zijn dus ja, ik pakte het telefoon. Dus ik belde naar uh, hem toe. Nou kreeg ik zijn uh, secretaris aan de lijn. Ik zei nou, ik heb een mail van, ja, waarom heb je me nou gebeld? Nou, ze zei tegen mij, ja, ik heb uh, ja, goed nieuws voor jou. En uh, ze zei, ja, uh, ja, we willen jou uit het faillissement halen. Dus ze zei, ja, we hebben alle regelingen nu al, uh, zijn we nou mee bezig met al die papierwerken. Om dat voor jou in orde te maken. En we willen dat uh, ja, gewoon bij de rechtbank gaan indienen, zodat jij er vanaf bent. Dus ik was echt even in een, uh, gewoon in een shock, zeg maar. Ik zeg, mevrouw, uh, hoor ik dat nou goed? Uh, want ik ben wel eens op gesprek geweest en uh, is een goede meneer. Maar er was toch wel een man die druk uitoefende van, ja, maar je moet wel de saneringstraject ingaan. Dus uh, ja, op een gegeven moment toen ik hoorde ja, dat ze mij uh, zelfs... ...willen gaan helpen om eruit te komen... ...zonder dat ik dus eigenlijk... Uh, ...zeg maar in die sanering uh, moet gaan... ...ja, dat was toch voor mij echt van... Uh, ...oké, okay, weet je van... Uh, ...God is toch wel uh, zijn woord aan het nakomen... ...wat hij heeft beloofd, dus... Uh, want voor mij is het toch wel mogelijk van iemand die altijd... Uh, ...druk op jou uitoefent... ...dat die op een gegeven moment helemaal uit niets naar je toe komt... ...en zegt, nee ik wil je eruit halen... ...dat was even voor mij... Uh, ja, het was even moeilijk, uh, moeilijk in, uh, om dat zeg maar, te geloven, maar uiteindelijk ging toch de kwartje vallen. En ik denk ja, nou, ik heb ze aan de lijn gehad. Het was toch wel heel vrolijk die dag. Ja. Ja, Laat ja. ik me voorstellen, je, je ja. zei aan het begin, zei je van, uh, God, voor God is niets te moeilijk. Ja, ja. God is groot genoeg voor alles. Nou, daarom uh, wil ik afsluiten ook met het lied Lord, You're Good. Ook een van de nummers die je aangegeven had. Ja. Erg bijzonder ook uh, dat je daar ook van getuigde. Ja, ja. Dat je dat ook hoort. In je naam ook zie je dat al terug heen nog. Ja. Wat je naam betekent: een man die wandelde met God. Ja. Bedankt voor je getuigenis, voor ja. de dingen uh, die je ook deelde. Eerst niet je probleem willen zien en vervolgens nou, zo'n verandering ook in je denken en in je, in je zijn. Bedankt. Ja, is goed. Wilt u luisteren naar aanleiding van dit programma meer informatie over de Hoop GGZ? Onze activiteiten, of over dit programma De Hoop Magazine, neemt u dan gerust contact op. Wilt u informatie over de hulp dicht bij u in de buurt? Kijk dan op www.dehoop.org. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Your mercy, endure it forever Lord, you are good at your mercy, endure for forever